Dit is door al negens met het NOS-journaal. Het Britse referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie is op 23 juni. Premier Cameron heeft dat bekendgemaakt. De aankondiging volgt op de deal die gisteren werd gesloten met de Europese regeringsleiders. Daarin staan afspraken om de Britse bezwaren tegen sterke Europese bemoeienis weg te nemen. Cameron wil dat het land lid blijft van de EU en zal daar met het kabinet ook campagne voor voeren. Wel staat het ministers vrij om op persoonlijke titel tegen te zijn. Minister Blok gaat de regels aanpassen om de bouw van duizenden betaalbare huurwoningen in de vrije sector mogelijk te maken. De maatregel is bedoeld voor singles en jonge stellen die in de stad willen wonen. En te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de vaak zeer hoge huren in de vrije sector. De aanpassing gaat gelden voor de populaire regio's Amsterdam en Utrecht gedurende een periode van vijf jaar. Kern van de maatregel is dat voor kleine nieuwbouwappartementen en studio's op goede locaties meer huur mag worden gevraagd dan nu wordt berekend op basis van het huurpuntenstelsel. Supermarkt Jumbo roept alle gerookte zalmproducten terug. Bij een uitgebreide steekproef is de darmbacterie Listeria gevonden. Afgelopen week was dat ook al het geval bij twee zalmproducten van Jumbo.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 Het weer vanmiddag en vanavond vanuit het westen regen. Het wordt zo'n 10 graden en het waait ook stevig. Ook morgen is het grijs, maar het regent dan vooral in het noorden. Verder blijft het stevig waaien. De DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van... Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Nee, tanken bij de volgende. Oké. Okay.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 Dennis, is aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Jo, de van alweer heel veel jaren geleden. Dat was High Under the Moon. Het is zes over twee. Ik zeg uh, Zandvoort en Albertjan uh, een goedemiddag. Uh, goedemiddag, luisteraars en kijkers. En goedemiddag, Rob. Ja, we zijn er weer. Ja, maar ik zie geen, er is geen zonnetje, dus dat klopt iets niet. Nee, dat is waar. Heel, geen zonnetje, maar goed. Wij hey, zijn het hele weekend uh, zou het uh, slecht worden he, qua weer. Dus daar hoort hij uiteraard meer over rond de klok van half drie na, tijdens het weerbericht. Het enige echte Zandvoortse weerbericht. Uh, we hebben er trouwens een hele muzikale uitzending vandaag. Naast natuurlijk ook het sport, want we gaan om tien over half drie... gaan we voor het eerst schakelen met onze verslaggever Joop van Es... want die is aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen Jos Watergraafsmeer. En na volgende week uh, belooft dit ook weer een hele spannende wedstrijd te worden... Goed, ik zei het u al. Een hele muzikale uitzending. We gaan straks praten met Tom Ariessen. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag. Hij is er al. Ja, ja. Want volgende week zondagmiddag is het weer tijd voor Jazz aan Zee. En dan hebben we het natuurlijk over Thalassa. Want Jazzup, een welbekende groep hier in Zandvoort... die komt regelmatig naar Zandvoort... die gaat daar weer optreden tijdens het Thalassa Jazz aan Zee gebeuren. En Tom gaat daar al ons alles over vertellen. Maar ik heb breaking news. De Beatles komen naar Zandvoort. Nee, dat meen je ja, niet. zeker weten. En uh, die, de meneer die daar alles van weet is onze collega Ruud Janssen. Dus die ga ik eens even om kwart over rond de klok van kwart over twee bellen, want uh, ja, de, de After Beatles heten ze tegenwoordig. Maar die komen dus naar Zandvoort volgende week zaterdagavond en wel naar Laurel en Hardy. En Ruud Janssen weet daar alles van, dus die gaan om kwart over twee even bellen. En de Fado komt naar Zandvoort. Nou. Fado, uh, even voor, voor mensen die dat niet weten. Je hebt, in Spanje heb je, even, ik zeg het heel simpel, hoor. in Spanje heb je bijvoorbeeld de Flamengo. Mm -hmm. Maar in Portugal heb je de Fado. Dat is een hele speciale uh, muziek uh, gebeuren uit Portugal. En volgende week, zondag om half drie, treedt de half Nederlandse, half Portugese Daisy Correa op. Uh, om deze muziek uh, ook in Zandvoort uh, wat meer bekendheid te geven. Ze is uh, op, van vele internationale uh, optredens al bekend. Zo heeft ze ook opgetreden op het North Sea Jazz Festival met uh, Stef Bos. Uh, maar we gaan even bellen met haar zus volgens mij. En die heet Manuela Correra. En die regelt alles eromheen. Uh, in ieder geval, het is in uh, de krocht volgende week. Uh, zondag om half drie. Ze geeft wellicht ook nog een workshop daar, daarvoor. Dus liefhebbers die het, uh, van, de, van de Fado... en mensen die graag kennis willen maken naar de met de Fado... zijn natuurlijk volgende week zondag om half drie. Van harte welkom. Dan gaan we dus rond de klok van kwart over drie... tussen een uh, half vier gaan we bellen met Manuela. En die gaat ons daar allereerst natuurlijk veel meer over vertellen. En volgende week hebben we telefonisch contact... met de, uh, met de vocaliste Daisy Corera, Correa... Maar, uh, zelf. En die gaat ons ook nog meer vertellen over dat concert op die zondag. Goed, after Beatles. Uh, Vado heb ik het gehad. Ton Ariensen is al aanwezig over Thalassa Jazz aan Zee met Jazz volgende week zondag. Verder natuurlijk gewoon Dier van de Week om half vijf. En die luistert naar de naam Bucks. Het gedicht van de week. Het, ik kwam er vanmorgen in één keer op toen ik de studio binnenkwam. En dat is een, ja, het is, ja, het is wel een beetje een serieus uh, gedicht. Zeur niet. Zeur niet? Zeur niet. Oké. Okay. Nou, prachtig gedicht. Maar lief hebben ze het nog even wachten. Dat is pas kwart voor vijf aan de beurt. Goed, voetbal, pit report... kwart over vier. Ik zeg zeggen... genoeg reden om te blijven luisteren naar je lokale zender... ZFM. Tot en met vijf uur... zijn wij bij u. Ja, dit was... Uh, een van jouw langste intro's. Bijna ja. vier minuten. Hier <laughs> is Ed Sheeran... en sing. Maybe we could get down Got Nothing to say and nothing to know But something to drink and maybe something to smoke <laughs>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 CFM aan de Tolweg, Tina, Dede, albert en ik en Ton even lekker mee met deze van Ed Sheeran. Je hoorde de single sing. Ja, dan krijg je een berichtje van Manuela. Ja. Ja, is dat de zus? Of de zus van het is, deze? Het is moeders. Is nu moeders. Dus maar, we hebben straks moeders in huis. Maar de profielfoto van moeders ziet er jong uit, hoor. Ja, ja oké. Okay, nee, nee, dat, dat complimentje is alweer gemaakt. Dat verderop in deze uitzending. Maar dan gaan we eens contact opnemen met Ruud Jals, onze collega. Want de Beatles, jawel, ze komen naar Zandvoort. To Die bij C&V deze zaterdagmiddag met Shaka Khan en I'm a woman. Ja, we gaan eens even van uh, Zandvoort overschakelen naar het Beverwijkse. Daar is onze collega Ruud Jans. Goedemiddag Ruud, welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, fijn je weer te horen op de radio. Hoe gaat het met je? Nou, uitstekend jongen, ik ben er nog. Ja, gelukkig wel, want uh, ja, we hebben je even, even moeten missen. Ja, dat klopt. Maar ik ben weer uh, aan de genezende hand. Het komt allemaal goed. Nou, goed om te horen. Ja. En, uh, en er gaan weer hele mooie dingen gebeuren, Ruud. Ja, dat gaat er zeker. Ik, uh, er gaan hele mooie dingen gebeuren zelfs. En ik heb begrepen uh, dat je, dat je ook inmiddels ook alweer aan het optreden bent. En uh, wat, uh, wat is jouw link met de, de, de Beatles volgende week zaterdagavond in Lauw en Hardy? Beatles, komen we niet in Hardy dan? Ja, volgens mij de After Beatles. Weet jij daar iets meer van? Ja, daar weet ik wel iets van, ja. Kijk, tot heb een goede aan de telefoon. Ja, ja. Ik schijn in dat, dat bentje te spelen. Oké, okay, uh, nou vertel, een poos geleden zijn jullie ook uh, met de After Beatles uh, bij Lauwen Hardy. Ja, ongeveer, ongeveer een jaar geleden hebben we dat gedaan. En uh, toen was het afgeladen vol en het was een, een succes. En we uh, werd verzocht om uh, nog een keer, nou, vooruit dan maar, hè. dan doen we dat. Geweldig. Uh, is de bezetting al bekend? Uh, ja, die is ook bekend. Het is uh, uh, Charles op Drums, Kees van der Laanse Bas, Paul Bakker op gitaar... en mijzelf op toetsen en gitaar. Geweldig. Dat was voor... Een jaar geleden was het ook een geweldig succes. Je zei het al, het was uh, afgeladen vol bij Lauder en Hardy... Uh, ja. maar, maar jullie hebben er nou iets van een, een, ver, een verzoekachtig iets aangeplakt? Uh, ja, we hebben nu uh, de mensen, stellen we in de, tenminste, uh, we stellen de mensen in de gelegenheid verzoeken in te dienen. Er zijn er ook al een aantal binnen. Uh, en uh, voor we zover we dat kunnen, de, spelen we die dan ook. Want niet alles, niet alles is mogelijk natuurlijk. Hè. Kijk, we zijn geen, uh, geen analogs die met twaalf man uh, op originaal instrumenten uh, dat allemaal prachtig waarmaken. Dat kan bij ons niet. Uh, wij zijn gewoon met z'n viertjes en uh, we moeten gebruik maken van de middelen die we hebben. En die zijn best veel, maar bepaalde dingen kunnen, kun je dus gewoon niet doen. Want dan moet je dus zo'n enorme uh, toestand aan de haal halen. Er bijvoorbeeld een, een, een verzoek voor Tomorrow Never Knows. Nou, er zitten allerlei geluidseffecten in, en gillende apen, en weet ik het allemaal niet. Achterste, achterste vorige stempelde gitaren, nou, dat kan natuurlijk niet. Maar uh, alle andere dingen die uh, tot nu toe binnen zijn, die uh, gaan we honoreren. Dat kunnen we dus allemaal spelen. Geweldig. helemaal. Uh, ja. zit er, daar zitten dus dingen bij als Penny Lane... en Taxman... en, uh, en uh, She Loves You... en Love Me Do... en al dat soort dingen. Nou, die gaan we dus inderdaad allemaal doen. En uh, hoe kunnen mensen hun, uh, hun verzoek uh, indienen? Via Facebook. Even naar de Laurel en Hardy... De, de pagina van Laurel en Hardy gaan. Daar staat uh, als evenementje... staat hij daar, daaronder... staat dus een mogelijkheid om te reageren op dat... Uh, op dat verhaal. Dus, dus het uh, is op de, de, de Facebookpagina van, uh, van, uh, van Lauren Nardi. Daar staat het evenement. En in het evenement staat ook een berichtje van wat moeten de, de jongens spelen deze avond. Wat wil je graag horen. Mm -hmm. Nou En daaronder kun je dan een titel invullen. Ik kijk dat gewoon elke dag na. En uh, nou ja ik noteer en kijk wat we kunnen en wat we niet kunnen. Ja. En uh, waar zijn de kaarten verkrijgbaar? Zijn die nodig? Je mag er zo in. Sorry, die verstond ik niet. Ik zeg, je mag er zo in. Ja, je mag er zo geweldig. In. Geweldig, geweldig. Wat Jeetje. mooi. Er zijn geen kaarten, dat is nooit dan maar die, je kunt er gewoon lekker in en uh, gezellig. En uh, we gaan het wel leuk maken. En uh, hoe laat beginnen jullie volgende week zaterdag? Wij beginnen om een uur of negen. Super, ja, negen tot, uh, ja, tot, uh, tot, dat ja, tot alle verzoekjes tot, op zijn. Dat blijft. Ja, ja, precies. Maar nou, dan ben je lang bezig, denk ik. <laughs> Ja, het is 27 februari. Hè, dat dat even... Ja, nee, dat uh, bedoel ik. 27 februari vanaf 9 uur bij Lon Hardy. Helemaal uh, je ja. los. helemaal los. Helemaal top. Uh, nog even iets ja. anders. Je bent binnenkort ook weer op de radio te horen. Ik ga dinsdag weer beginnen. Klasse. Uh, Mooi. Heel, heel, mo heel mondjesmaat hoor. Want ik moet, moet, nog, moet echt nog wel een beetje mezelf in acht nemen. Ja. Maar dinsdag ga ik weer beginnen met, uh, met de lunch. Ja. Uh, dat ga ik voorlopig even één dag in de week doen. En de andere dagen wordt heel door de channel opgevuld. Nee. En zodra ik mijn vervoersprobleem heb opgelost. Uh, dan, uh, dan ga ik gewoon weer naar mijn oude schema terug. Maar dat is nog niet zo. Dus dinsdag begin ik. En ik ga uh, in mijn studio thuis ga ik uh, uh, een paar afleveringen opnemen voor de vinyljaren. Die gaan als het enigszins mee zit dus ook woensdag weer aan de gang. Maar dan zijn het ingeblikte uitzendingen niet live. Nou oké. Okay. Maar goed, je bent maar weer... Na de, pasen, na de Pasen, als ik dus mijn repetities voor uh, onze alternatieve Matthäus persoon achter, achter de rug heb... Uh, dan, uh, dan gaan we weer live Nou geweldig Je bent weer uh, goed op de weg terug Fijn om te horen dat je weer op de radio begint Live op de dinsdag CFM ja. luncht En uh, nou, volgende week zaterdag live in uh, Laul en Hardy Ja helemaal Ruud dankjewel en een hele fijne zaterdag Ja dankjewel Oké okay. dankjewel. Uh, we, we, dankjewel we gaan luisteren naar de Beatles uit 63 Twist and Shout Volgende week zaterdag dan treden ze op. Bij Laura en Hardy aan de Hopenstraat. De After Beatles. En waarschijnlijk komt deze plaat ook wel langs. Jorder Twist en Shout uit 1963. Zometeen van weerbericht. Verder gaan we in dit uur praten met Ton Aris over het optreden van Jessup. En we hebben uiteraard het voetbal met Joop Vles. Vanmiddag de wedstrijd tegen Jos Watergraafsmeer. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. Ik zeg Salvoort goedemiddag. Ja, het is één minuut voor half, maar we gaan het toch echt doen, hoor. Het CFM Weerbericht. Ja, dan moet je even schakelen, hè? Ja, een minuutje eerder. Poeh. <laughs> ga je gaan. Goed luisteraars en kijkers niet te vergeten. Afgelopen nacht was het bewolkt en re regen het enige tijd. Deze regen, regen heeft de regio inmiddels alweer verlaten... en vanocht vanmorgen was het alweer droog. Wel is het bewolkt en waait er een krachtige, vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Vanmiddag en vanavond gaat het op de passage van een volgende storing... wederom uh, uh, en ook beduidend harder regenen. De zuidwestenwind neemt verder in kracht toe... en wordt krachtig tot hard over land en stormachtig aan zee... en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen is het ook bewolkt en zijn er perioden met regen. De zuidwestenwind waait nog altijd krachtig tot stormachtig... en de temperatuur daalt in de nacht naar 9... en stijgt overdag naar een graad of 11. Zondagavond en in de nacht naar maandag is het ook bewolkt en regenachtig... De stevige zuidwesten draait naar noordwest en neemt in kracht af. En de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Kijken we naar de maandag. Maandag schijnt geregeld de zon... en vooral later op de dag neemt de kans op een bui toe. Mogelijk met hagel en een donderslag. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig over land... en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of acht... maar later op de dag gaan de temperaturen weer naar beneden. En tot slot dinsdag. Dinsdag zijn er ook perioden met zon... maar in de ochtend komt het nog tot een enkele bui. De noordwestenwind waait onverminderd vrij krachtig tot hard... en de temperatuur stijgt naar een graad of 78. 8. Alde dus, Rico, Schreuder. Dank je wel, Albert-Jan. <laughs> en wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. CFM voor. En de volgende keer uiteraard meer weer bij CFM is meer muziek. Met de Stolen Dance. Ja, zo dadelijk het voetbal met jouw finis, maar eerst van Billy Joel. Ja, ik moest, uh, moest even kijken hoor, Robert. jan We proberen contact te krijgen met, uh, met Joop Fris. Dat gaan we zo dadelijk proberen, maar eerst uh, nog even... Oh, gaat die nog lopen ook, zegt deze. Uh, eerst nog even een ander plaatje. En dan zijn we zo met Joop. bij je terug? Oeh, yeah. ah ja. Yeah. sexy als ik dans.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 Hey, hey, hey, hey, hey. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh. yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Ja, maar nou hebben we wel contact uh, met uh, Joop Frisch. Ik had één uh, nummertje had ik even uh, omgekeeperd, uh, zeg maar. Dus, vandaar dat ik je niet kon bereiken, Joop. Goedemiddag, welkom. Kijk goedemiddag. Goedemiddag, de wedstrijd van vanmiddag. Tegen Jos waard Ja, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Zandvoort staat nog geen 20 seconden geleden met 1-0 achter. Nee, hè? Ja, ja, mm. ja. Het is een, uh, voor Zandvoort een bijzonder belangrijke wedstrijd. Uh, dat mag uh, duidelijk zijn. Zandvoort uh, kan uh, vandaag periodekampioen worden. Is wel van een aantal factoren afhankelijk. Ten eerste moet het zelf winnen. Ten tweede moet uh, uh, um, VVC moet, uh, mag ook winnen, maar niet met te veel cijfers. En buitenveld Dat. Uh, mag ook met niet te veel cijfers winnen. Maar die hebben nog een wedstrijd te goed dan. Dus dat is er allemaal, allemaal nog niet in kan en kruiken. Maar goed, er um, was in de corner van Joshua meer? Verzand Zandt, gezien, vanaf de uh, rechter, linker, ja, rechterkant um, komt bij een vrije speler. Die haalt uit en via een voor speler... wordt die bal van richting veranderd. Kieper Joritspiet kon er niks aan doen. En, maar we staan wel met 0-1 achter. En dat is natuurlijk niet al te goed. <coughs> de eerste uh, zes minuten... Terwijl we spelen in de 60 minuten. Was uh, Jos uh, Watergaasmeer wel de, de ploeg die het meeste de bal bezit had. Maar was nog niet helemaal gevaarlijk geweest. Tot dan dat, die, die uh, vierde minuut en uh, het doelpunt. Het is iets anders op dit moment. het uh, staat met ene lachter. En uh, we komen graag even voor drieën weer bij je terug voor een update. Tenzij er in de tussentijd gescoord wordt. Dankjewel, Joop. Ja, helaas dus op dit moment al een achterstand voor SV Salvoort. Dat tegen Jos Waardgraafsmeer hier in Salvoort op Duintjesveld. Zal dadelijk meer over bij CFM. Maar eerst gaan we praten met Ton Aris over Jazz Hub. NO MY solution IS MY queen, zaterdag en zondagmiddag plaat bij CFM. Deze van Omi, jorde de cheerleader. Ja, van de cheerleader gaan we over naar uh, Ton Arissen. Goedemiddag Ton, welkom Goedemiddag. in de studio. Fijn je weer terug te zien. Ja, ja het is ja, uh, even hebben... geleden. Het, ja. uh, het ritme was een beetje zoek, maar we zijn er weer. <lacht> we hebben je een tijdje moeten missen, maar gelukkig weer terug. We hebben je weer weten te traceren en jij het ons weer weten ja. te, te vinden. Uh, als uh, jij aanschuift, dan hebben, altijd, uh, dan hebben we het meest vaak over jazz aan zee in Talassa. En wel in het café-gedeelte, het juttertje. En volgende week, zondag op 28 februari, vanaf 4 uur, krijg je te gast. Jessup. Jessup is een, inmiddels een bekende naam in Zandvoort. Dat is een hele bekende naam. Niet alleen in Zandvoort, maar echt in de regio. En ook inmiddels wel buiten de grenzen van Nederland. Dus dat gaat uh, heel goed met Jessup. Jessup, uh, wat voor soort muziek mag ik dan, mag ik dan aan denken? Uh, don't forget your dancing shoes. Dat, zegt, uh, dat is het dat is, dat is motto waarschijnlijk van de middag. Dat is het motto. motto. Dus uh, dansbare uh, muziek. Zeer dansbare muziek. En, uh, in, en vrolijke klanken. En vrolijke klanken. Uh, een beetje terug in de, in, in de tijd. Uh, Louis Prima. Uh, ja. die, die, uh, die kant moeten we op. Louis Jordan. Van, die, van dat soort nummers. Ja, de gangmaker is... Uh, nou ja, Pepe Fischer, de, uh, de zanger natuurlijk. Ja. Maar de grootste drijvende kracht... dat is toch... Uh, Thomas, de saxofonist. Okay, die Tornado. Dus het is meer dan een optreden. Het is ook een hele act die daar... aan ja, verbonden ja, is. Ja, daar gebeurt heel veel. En de mensen die uh, Jazz op kennen... die weten wat hun te wachten staat. Ja. Maar voor mensen die het niet weten... er staat dan een heleboel uh, swingende muziek. En, uh, en, en ja, de hele act staat op hun te wachten... op die zondagmiddag. Ja, het is geen luistermuziek, het is doemuziek. <laughs> het is doemuziek. Ja, nee, dat zeg je goed. Helemaal goed, doemuziek. Ehm... Um, ze zijn vaker in Zandvoort geweest. Je hebt een duidelijke lijn richting Jessup. En heb je ook, hoe hebben zij het ervaren om op te treden in, de, in Telassa op het strand? Dat uh, is zeer goed bevallen. Want anders hadden ze geweigerd terug te komen. Maar het is, nee, het is, het is gewoon een topbend. Ja. En uh, ik heb nog de herinnering aan, uh, aan mijn café... waar ze als eerste op het biljart stonden met z'n vijven. Kan, past net. En dat past er net. Dat past precies. Precies, ja. Precies. ja. En uh, zo creëren we dan toch weer wat meer ruimte voor uh, de beweging van de mensen. Maar is in Telassa uh, is dat natuurlijk anders. Daar heb je veel ruimte en daar kan echt gedanst worden. Ja, maar uh, even, even, even locatie technisch. Het bargedeelte is het juttetje en dan ja. loop je zo het restaurant in. Trek je dat erbij? Wordt het erbij getrokken? Of blijft het dansgedeelte blijft Nee, het juttetje blijft gescheiden van het restaurant. Oh, Oké, okay. maar... Uh, de combinatie natuurlijk uh, lekker uh, op de zondagmiddag... Uh, heerlijke muziek en lekker dansen. Daarna een lekker hapje. Die combinatie is, die combinatie al, is, is mogelijk. Die ja. Ja. Ja. Uh. wordt steeds uitgebreider en proberen nu ook... zeg maar naar het zicht op de zomer... om daar een, uh, een jazzmenu aan te hangen. Oké. Okay, uh, dus dus dat, dat, uh, je bent een paar optredens geleden ben je daarmee begonnen... met die combinatie van... Uh, ja. uh, en, en je hebt al een grotere bands gehad... dus dat je echt meer ruimte nodig moet hebben... Uh, hoe kijk je nou, uh, en samen met uh, Talassa natuurlijk... terug op, uh, op de groei van jazz aan zee? Zijn er nog dingen waarvan je zegt... Van, nou dat, dat, dat, dat zouden we nog kunnen aanpassen? Of zeg je van, we gaan op deze voet deze door? Nee, deze voet is, uh, is, is heel <laughs> goed. Dancing voet, yeah. ja. Maar uh, het, is, uh, het is natuurlijk zo dat... je bent afhankelijk van hoeveel jazz er in de omgeving gegeven ja. wordt. En ik ben... Uh, Zeer blij dat het in Zandvoort heel goed gaat, want we hebben er inmiddels weer een uh, podium bij. Ja, dat klopt. Uh, en, uh, en volgende week zondagmiddag hebben we dan de, de Fado die naar, uh, naar ja. Zandvoort komt. Uh, in de namiddag is er ook nog een concert en uh, in totaal is het behoorlijk wat evenementen op die zondag. Maar ja. niet, niet tegelijk, maar het volgt Nee, we, we proberen uh, echt rekening te houden met elkaar, want je putt allemaal toch een beetje uit, uh, uit dezelfde ruif. Of je eet uit dezelfde ruif, dat geloof ik. Ja, ja, je, je vist allemaal maar in de dezelfde Maar weet wat ik bedoel? Nou uh, <laughs> ja. Oh ja, die is makkelijker. Ja, we vissen in, in dezelfde, dezelfde vijver. vijver. <laughs> maar uh, jij moet natuurlijk wel uh, blij zijn om te constateren. dat het muziekgebeuren in Zandvoort weer een, een, een, een ja. Ja, groeiende is. Ja. XL is erbij gekomen. Ja. Uh, misschien Sars is het te verklaren dat het heel, met de crisis heel langzaam een beetje afgelopen is. dat het met de mensen wat beter gaat. Ja. Dat ze beter gestemd zijn, ook qua financiën. en dat er op die manier nou een uitje aangewacht wordt. Uh, even... even het is maar geen... dat is filosoferen hoor, dat is geen wetenschap. Nee, nee, nee klopt. Maar goed, uh, ja, het moet jou plezieren dat je ziet... ...dat het, dat het aantal uh, podia uh, uh, gedurende het seizoen... ...gewoon toeneemt, ook in het centrum van ja. Zandvoort. Los op zich staande uh, optredens. Uh, volgende week hebben we dan de Beatles uh, bij Lowell en ja. Hardy. Zondag gaan we naar de Fado in de Krocht. En uh, zondagmiddag uh, vanaf 4 uur naar Jazz, uh, Jazz aan Zee... Wat willen we nog meer? Nog meer muziek. Nog meer muziek? Ja. Oké. Okay. Met, met een vooruitblik op de festivals die komen houden in de gaten. De Tropicana. Tropicana. En uh, dat, is natuurlijk, dat ligt mij zeer aan het hart. Uh, jazz Behind the Beach. Komt ook Jazz Behind the Bar en Jazz at the Church terug? Ach, ja, dat is afhankelijk van de kroegbaas. Dat wil ik wel, maar ja, nee, okay. dat is ook investeren. Het, maar goed, je had het over Tropicana en je zit nu uh, naar de data te zoeken. 16 juli. Oké, okay, dat is Tropicana. Dus ja, dat moeten ze vast in hun agenda zetten. Ja. Oké, okay, maar eerst... Uh, dat is gekoppeld aan de DTM. Oké, okay, dan krijg je ook nog zo'n Duits weekend? Met braafoest en... Ja, nou. en uh, 24 september met braafoest. Ja, schrijf ja. meer agenda Albertje. Ja, ja. <laughs> ja, ja, hij komt eraan. Goed, eerst uh, terug naar volgende week. Zondagmiddag 4 uur. Talassa, het Juttetje, Jazzup. Uh, als mensen willen blijven eten. kun ze beter even reserveren, dat, dat is verstandig, niet nodig. Nu, kijk, in de wintermaanden lukt dat altijd wel. En anders zou je heel even geduld moeten hebben tot er het tafeltje vrij is. Maar in de wintermaanden lukt dat wel. Maar in de zomermaanden is het zeer raadzaam. He, het wordt warmer. Dus... Ja, dan kan je... Ja, we gaan meer naar het strand toe dan. Ja. En dan is het handiger als je even reserveert. Oké, okay, dus aanstaande zondag van 4 tot... 7. 7. Jazz Live in het juttetje bij Lassa. En nogmaals... Danschoenen meenemen. Ja, en uh, de kaartjes? kaartjes? Kaartjes. Die zijn uh, af te halen. <lacht> <lacht> Bij het binnenkomen van Galassa. Uh, U hoeft dan uw portemonnee nog niet open te maken. U kunt gratis naar binnen en genieten van de muziek. Geweldig. Tom, we zijn weer blij je weer hier te mogen begroeten. Uh, en dat je weer uh, ons, die de primeur van Jazz A7 volgende week uh, gunt. Uh, heel veel plezier met de voorbereiding. En uh, nogmaals, luisteraars, volgende week uh, zondag vanaf 4 uur jazz-up live in het juttetje. Het café-gedeelte van Talassa en gastheer Tom Ariensen zal u met open armen ontvangen. Zo Hartelijk dank dat. voor de ontvangst hier. Ja, graag gedaan. En uh, ik hoop dat ik mijn ritme weer snel te pakken heb. Dan uh, zit ik hier weer om de 14 dagen of zo. Gezellig. Ik zal het in je dossier vermelden. <laughs> <laughs> Dankjewel, Tom. En hoe klinkt dat jazz-up dan? Nou, we gaan er gratis naar luisteren. Hier is It Swing World. Het weer geweldig worden volgende week zondag uh, bij Juttertje bij Talasa. Swinging All Day, hoor, uh, de single van Jazz Up. En ze treden dus live op hier in Zandvoort. Volgende week zondag vanaf 4 uur en iedereen is helemaal gratis van harte welkom. Ja, van Swinging All Day gaan we weer over naar uh, Joven Wat swingt het al een beetje voor SV Zandvoort? Nou, in zoverre swingen, Rob. Uh, ze zwitten wat vaker op de helft van, van Joost weer. Uh, maar echt gevaarlijk, dat is uh, Zandvoort nog niet geworden. Uh, Jos, dat ligt gewoon met de elf aan voor de doel. En uh, dat is eigenlijk misschien wel een beetje logisch. Kijk, Zandvoort is natuurlijk nummer twee. En Jos Waterstraat eer heeft vorige week gewonnen van de nummer vier toen ter tijd. Is daardoor gestegen van, nummer, van plaats acht naar plaats vijf. En het voelt dat er gewoon meer in zit. En het, het kan misschien ook wel meer, maar Zandvoort daarentegen... Ja, dat is toch een, een andere uh, orde dan, dan een SCW of, um, nou, noem maar op... Uh, buitenveldig niet natuurlijk, maar uh, Santos zou hier in principe qua stand in de, in de, in de competitie uh, moeten winnen. Maar zover is het nog lang niet. Het is nog, nog erg vroeg, we spelen pas in de 21 e minuut. Uh, uh, Santos ja, het krijgt de bal niet uh, goed voor het doel. Uh, Maurice Monk probeert het een paar keer net nog, probeert, maar allemaal hele hoge ballen die over de achterlijn verdwijnen. En daar heb je in principe helemaal niks aan. De keeper van de weer wachten nu de bal weer gaan uitnemen. Want uh, de bal ging over de achterlijn. En uh, dat duurt toch heel even. Ja, gaat die bal eindelijk komen. Uh, naar het middenveld. En daar staat... Uh, nee, niet uh, Milan Berk-Belkamp natuurlijk. Die plaatst die bal helemaal naar voren toe. Komt weer terug bij... Uh, even kijken. Um, is dat... Ik kan het niet zien hier van. Nemen die kwalijk. Het, het, het, het gordijn gaat over het veld. De snelle aanval was het in ieder geval van Jos de Gazie, maar die uh, eindigt uh, over de achterlijn bij Zandvoort. Dat betekent dat Joris Piet de bal weer mag één gaan nemen vanaf de 5-meterlijn. Goed, het algemene uh, het, het spelbeeld van het ogenblik is dat Zandvoort wat vaker en wat, wat meer uh, aandringt. Uh, zo, uh, een doelpunt is er nog niet, maar wellicht gaat dat nog over. Graag dat straks. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, ja, fijne, fijne thuisreis, uh, Ton. Hè? Het regent inderdaad, horen van uh, Joop Fres. <laughs> dus heel veel succes. Heb je een paraplu je bij, hè? Of niet? Fietsen. Een paraplu bij, Of niet? Een ja, paraplu bij. Oh jee, hebben we er nog eentje liggen ja, in de studio? Ja, eentje liggen. Oh, een liggen. dat komt wel goed. Komt wel goed. Tot zover uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen na het nieuws en weer. Van, 2 uur zijn we, van 3 uur zijn we er nog 2 uur lang met Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo.